Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een boel bouwprojecten komen waarschijnlijk na de zomer weer stil te liggen. Dat zegt een groep juristen. Heeft te maken met een nieuwe uitspraak van de Raad van State over stikstof die eraan zit te komen. De kans is groot dat de vrijstelling die er nu voor zorgt dat er dingen gebouwd kunnen worden van tafel verdwijnt. Een van de middelen was dus die bouwvrijstelling. En op het moment dat de Raad van State zegt dat dat niet mag. Dan moet je dus weer iets anders gaan verzinnen. En in de tussentijd moet je dus stoppen met alle projecten die je hebt gehad. Nu is er dus eigenlijk nog één mazzeltje. De bedoeling was dat die uitspraak ergens voor de zomer zou komen. De Raad van State heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben. En tot die tijd, tot die uitspraken, kan er gewoon gebouwd worden. Ja, je hoort verslaggever Lars Geert. Drie jaar geleden kwam de bouw door een uitspraak van de hoogste rechter... ook al stil te liggen. Toen zijn er oplossingen bedacht om toch weer verder te kunnen bouwen. Waaronder een vrijstelling dus. En die verdwijnt nu waarschijnlijk... waardoor de stikstofuitstoot bij bouwprojecten opnieuw moet worden. Berekend. De politie is op zoek naar de mensen die vanochtend zijn gevlucht... na een ongeluk op de A2 bij Eindhoven. Ze botsten met hun grijze Audi A1 frontaal tegen een paal naast de snelweg... en sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor. Getuigen zeggen dat het waarschijnlijk om twee vrouwen gaat... die na het ongeluk zijn overgestapt in een andere donkere auto. En op andere plekken staan er ook auto's stil op de snelweg, maar dat komt dan weer door de vakantiedrukte. De bekende wegen staan vast. Zo kunnen automobilisten in Frankrijk en Zwitserland een vertraging verwachten van zo'n anderhalf uur. De ANWB zegt dat dit vaker kan gaan gebeuren. Zij zien signalen dat er meer mensen met de auto op vakantie gaan dan voor corona. En om te voorkomen dat er deze zomer geknokt wordt in knokken, gaan Nederlandse agenten weer helpen in de Belgische badplaatsen om de boel in toom te houden. Ieder jaar gaan er namelijk honderden jongeren uit Nederland stappen bij onze zuidenburen. Is te zien bij Hart van Nederland. Kost de de 16 mag je lekker drinken. hoe oud ben je? 16. Dus dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi.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 In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de N232 Amstelveen richting Haarlem is vertraging. Tussen Afritswanenburg en de Aansluiting met de A205 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort. zee, zandvoort. Zomerhit. Is de zomer van ZFM met nu Zandvoort op zaterdag Come on and shine, shine like a star Shine so bright, like the star that you are Shine into the future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 Uh, ik doe het helemaal in eentje. Dus dat betekent het dus dat je af en toe uh, wat moet improviseren. Welkom bij deze wordt op zaterdag. En uh, we begonnen dus met een uh, zomersnummer van Aswad met Shine.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 Yeah, you know, cause the party's all around It's not just the center of town You know how we get down What about, <laughs> check, check it out, out. Mm -hmm. What about summer in Oaks? Mm -hmm. Where it's at, where it's at What about summer on the north side? Mm -hmm. Where it's at, where it's at What about summer on the west side? Mm -hmm. Where it's at And we rode through the south With the beams in the house This where, where it's at Where it's at We be hopping on a bike right Where it's at From the park to the nightlight Where it's at. I'll be getting on the mic And I'm busting my rhymes And I'm getting to describe to you where it's at. On the mic I deliver right Where it's Hot summer cold winter right where it's at. You can see me on the terrace When I'm chilling with the fellas And I'm hopping in the river Like I, I need, need it in my, my life Summer in Amsterdam Freedom on my mind Summer in Amsterdam in my life, somebody else today. freedom of my mind, somebody else i that I need it in my life, somebody else today. somebody else today.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 Don't put your blame on ja. me. En het eerste, de beste doorstart is meteen ook een menselijke fout. En daar had deze man het over. Ragambo man en human. Daarvoor hoorde je trouwens Summer in Amsterdam van Noah Lorin. Dat is een van de dingen die ik af en toe ook nog wel eens uh, heel uh, stiekem... nog hier en daar er wel eens tussendoor draai. Vandaag ook maar. Omdat het toch een beetje zomer is. Goed, uh, wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk wel een aantal agendapunten zoals...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 There's not, not a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 Round, round, get around I get around yeah get around round, round. I get around I get around round, get around I get around I get around round, round. I get around get around round, round. I get around I get around I get around I I You're getting real well known Yeah, the bad guys know us and they leave us alone I'll get We've never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet.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 Groot hit uh, destijds uh, geweest in uh, Nederland. De Dutch Mountains. Spreek je zo. Ik was born in a valley of freaks. where the river runs high above the rooftops.